Volgende halte, next stop, hoefbladlaan. Let op, links uitstappen. Voor uw eigen veiligheid, let op uw spullen en houd u vast tijdens de rit. not playing. Halte. Next stop Appelstraat. Straat. Vergeet niet uit te checken met uw OV-chipkaart wanneer u uitstapt. Remember to check out with your OV-chipkaart. Ja, ja. de halte. stop, Varenheidstraat. Let op, links uitstappen. Voor uw eigen veiligheid let op uw spullen en houdt u vast tijdens de rit. dan zal Tekst stop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 op Elandstraat.